Een goede band bij elkaar krijgen is als het vinden van een partner voor het leven. Je moet blijven zoeken tot je de juiste vindt. Zo opent de biografie van de Derde Band van deze avond, jongens en meisjes. Jawel, en het is gelukt. Ongeveer een jaar geleden speelden ze hun eerste noten samen en ze zijn niet van plan ooit nog.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 Als jullie zo kijken, want we staan natuurlijk aan de aftrap van de vierde voorronde. Zin in. Zeker weten. Ja? Heel veel zin in. Ja. En wat, uh, wat is er zo leuk aan een Rob Agda-woord? Oh, yeah. Nou ja, je krijgt een leuke kans om op, op een uh, heel leuk podium te spelen. Patronaat, dat is altijd uh, heel veel plezier. Gewoon een hele fijne sfeer. En je ziet ook nog eens uh, wat er uh, ja, nog meer te zien valt in de omgeving. Dus, uh, ja. um, de band van jullie, hoe lang bestaat die? Twee jaar.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 Morning of blue note records. in the melodic sea, rhythm keeps flowing, it the LC. sweet sugar pop, sugar pop, rocks and pop, you don't stop till the sweet I should improve the, of more. the, more the, the like a bird, the so, the rhythm, the like a lullaby, We're We're to so, the, the, hits, yeah. That's well, the yeah, that's what, thank you, thank you, well. so. hey, hey, What's that? hey, Het was een beetje harder bij mij. Willen jullie liefst, zingermannen. Een klein beetje geluid maken. Hey, Dat is goed. Mooi zingen. Mag ik zijn? focus nog een klein beetje harder bij mij. Dat is goed. <middell> the and The found. off Here we go, walk my takea, dip trip, the fantasia.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 This is our first single run. Het volgende liedje wat we gaan spelen, is de, volgende, is de single die net uitgekomen is, staat op YouTube, staat op Spotify, staat op Apple Music, echt overal kan okay je het vinden. En het heet Tonight. Bono. Yes, dat is gezellig. Gaat het een beetje goed met jullie? We hebben nog één liedje voor jullie. En dat is I Know. En ik hoop dat jullie heel erg met ons dansen. Dit is ons laatste liedje. Dankjewel Robakte dat we hier mogen staan. Dankjewel de rest van de wensen. Super vet. En uh, maak maken er nog een hele vette avond van. Dansen.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 En uh, nou, spelen, we, spelen we heel af en toe met de hele band. Ja. Uh, maar wat is prioriteit? Dit toch? Ja, ja? absoluut. Ja, ja. Dit, nou, dit is wat, ik, wat we zelf maken. Ja. Uh, andere vind ik uh, ja. allemaal heel leuk. Uh, uh, is, is, is, is dat, past dit ook bij je, Indy? Ja. Ja. Ja. Dit, ja, dit is uh, wat er natuurlijk uitkomt. Dus, uh... Uh, is dat een beetje ook uh, gebleken bij de muzikale opleiding of wat dan ook wat je doet?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 Ja, ja. Dat, dat heb ik wel, blijkbaar. Ja, ja um, dat zat er bij ik wel in. Ja. Okay, uh, vanavond uh, mogen jullie dan spelen. Okay. Wat, wat, wat, wat, wat doet het voor jou als je zo, n, zo, n, uh, ja, zo um, in een kleine zaal als Patronaat mag staan? Uh, nou, dat is een hele leuke zaal hier, jongens. Ja. Spelen altijd. Uh, ik heb hier al uh, wat vaker gespeeld, uh, ook met deze jongens en dames. Ja.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 En zojuist komen ze ook deze kant op. Maar dat is voor onze collega's hier achter hem 105. Wij weer terug naar de zaal. Daar waar Low Edict Sound System het geluid aan elkaar mixt.